Uur. Dit is Eewouter Jong met het NOS-journaal. Alle nertsenhouderijen in Nederland moeten volgend jaar maart stoppen. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover in het AD. De vervroegde beëindiging van de Nederlandse nertsenfokkerij... komt doordat veel van die bedrijven zijn getroffen door het coronavirus. Het plan was al dat de nertsenhouders in 2024 zouden stoppen. Het kabinet trekt 180 miljoen euro uit... om de laatste 120 nertsenbedrijven uit te kopen. Het kabinet werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over een derde steunpakket voor bedrijven. Ondernemers die problemen krijgen door de coronacrisis kunnen hun beroep blijven doen op de regeling als ze meer dan 20% omzet verliezen. De zogeheten NOW-regeling en andere steunmaatregelen die op 1 oktober aflopen worden verlengd. De Wit-Russische politie heeft bij protesten in de hoofdstad Minsk zo'n twintig journalisten ge gearresteerd. Het zou gaan om journalisten van verschillende internationale persbureaus, maar ook van Wit-Russische, Russische en Poolse media. Ze zijn in een zwarte bus afgevoerd. Het is onduidelijk waar ze naartoe zijn gebracht. In Wit-Rusland wordt sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus fel geprotesteerd tegen president Lukashenko, omdat hij waarschijnlijk door fraude heeft gewonnen. Sindsdien zijn al tientallen journalisten opgepakt. De buiten de Nederlandse pers wordt er ook geweerd. Bij hevige overstromingen in het noorden en oosten van Afghanistan zijn de afgelopen dagen 150 mensen om het leven gekomen. Er is een onbekend aantal vermisten en gewonden. In buurland Pakistan zijn tientallen mensen omgekomen. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval- en modderstromen, waarbij rotsblokken en huizen werden meegesleept. Onder de modder en het puin van de ingestorte huizen wordt naar overlevenden gezocht. Ook proberen reddingswerkers de wegen weer begaanbaar te maken. Het weer vanuit het zuidwesten af en toe regen. minimaal vannacht rond 15 graden. Morgen enige tijd droog, maar later weer kans op buien. Het wordt een graad of 19 en er staat een matige zuidwestenwind. De komende dagen blijven er geregeld buien vallen. Na het weekend overwegend droog met wat zon. Het blijft rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Is wrong, tell, tell me, me how do you feel about it? How do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand what's going on. Who is right, right. It's wrong? Tell me, how, how do, you do you feel about it? about it? How do you feel about it? I don't understand. Behind what's the mask, behind who the who is screen. Right? Is it's so crystallized, so it's a brutal little scene. You never know if we are heading on. for who the answer right? of the end way How of keeping up appearances is, is heaven I'm gonna say I was all all is right is wrong, yeah. it's wrong. present the writer's personal opinion concerning the topic. It's the way they do and supported by reasons and so that you're the Express all the and your should be carried out the entire together with the you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 uitgebracht. Dat heeft ze zelf tegen mij gezegd. Uh, nou, als je dan toch lekker bezig bent, uh, luister dan ook even naar mijn EP. Nou, die heb ik uh, vandaag uh, er toch maar even gauw uitgeplukt. Uh, dus dat zijn een van die waardevolle dingen die een samenwerking nu al oplevert. Dus dat uh, straks in het volgende uur. Er zit er ook nog iets in wat ik uh, afgelopen week bij uh, collega Willem de Waard heb uh, gehoord... bij uh, het uh, programma Zwaardvis, bij Radio Capelle. Een uh, band uit Zwijndrecht. Die hebben opvallend veel uh, succes ineens uh, gekregen met een nummer. Uh, en staan ook uh, aardig uh, genoteerd in de indie-lijsten. Nummer heet Victory, die ga je ook uh, uh, straks horen. Interviews zijn er ook. Uh, die gaan we doen met uh, Sterren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 And she doesn't notice me watching her hide implicitly underneath the shiny stars. Here we are, two perfect strangers. In Cast a shadow This is why we're here, this is why we're here. is there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 Maar die band die, die dat uh, gaat uh, op zich weten heeft... die, die gaat, uh, gaat zich morgen presenteren. Dus dat, uh, dat zeg ik er even bij. Uh, voor de rest ga ik niks zeggen over naam, titel. Dat moet je maar gewoon zelf uh, opzoeken. Uh, uh, goed, Cold Case hebben we gehad. Daarvoor hoorden we uh, het nummer Why We're Here van uh, Ruud Houding. En natuurlijk de eerste dat was Marlou. Ik kreeg ook een uh, leuk berichtje van der... maar goed, uh, dat is altijd leuk uh, meegenomen.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 Tenminste niet oorspronkelijk, want uh, zijn roots liggen buiten Nederland. Maar hij woont er inmiddels al heel wat jaren. En uh, die EP die heeft Hanneke gewoon keurig netjes op uh, de sociale media eventjes gedeeld. En onder de vriendjes. Ja, En ik was één van die vrienden. En ik denk, hé, hey, dat is interessant. En dat is ook zeker interessant. Dus vandaar dat ik hem uh, gedraaid heb. Daarachter hoorde je Oh My pitches.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 And all that sadness made you mad You had nowhere to run to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 All the sadness made me mad Now you're the one to run to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 Ja, dat is ik. ja. Nou, ik heb um, de eerste paar jaar, was het allemaal uh, autodidactisch, mm -hmm. ik weet niet dat ook een woord is. Ja, maar, dat is uh, jezelf opleiden, hè? Dat, uh, even voor ja. de mensen thuis die denken van, waar heeft hij het over? Maar dat, dat, dat is het, zijn. toch? Ja. ja, klopt. Ja, en toen heb ik um, op een gegeven moment een uh, muziekopleiding in Engeland gedaan, in Brighton. Mm -hmm. Dat was een, een eenjarige songwriting opleiding. Mm -hmm. En uh, dat was het. Ik heb ja. nog wel los wat, uh, wat zoonles gehad.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 ja, Is dat ook belangrijk uh, om, om, uh, om dat uh, te, te, te doen? En um, bedoel je dan? Een nou, toeleiding? Ja, nou ja, gewoon uh, dat je uh, in contact bent met bijvoorbeeld uh, muzikanten die je dan uh, die denkbeeldige schop onder je achterste kunnen geven. Of ja. uh, dat je met elkaar uh, loopt te sparren in, in een aantal opzichten van hoe doe jij dit en hoe doen we. Uh,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 ja, kwetsen of zo, op, op die manier. Goed. Dus uh, in grote lijnen is dat waar het, uh, waar het over gaat. gaat. Goed, uh, Never Leave You, hier is Sterre Weldering. Yeah. Didn't think you'd be the one Who'd be waiting all this time You didn't think you'd be the one End up behind. someone somewhere, we take your heb ik het ook nog, wat zeg ik vanmorgen... gistermorgen heb ik het ook nog gedaan. De nummers van Sterrenweldering, Never Leave You... en het nummer van Linda Kreuzen achter elkaar gezet... om gewoon te laten horen hoe dicht de stemmen van Sterren en Linda bij elkaar liggen. En ik heb ook stiekem net Sterren even mee laten luisteren... naar de stemgeluid van Linda Kreuzen. En ja, dat, dat is een opvallende gelijkenis, vind ik eerlijk gezegd...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 Uit uh, Horend, dat is dicht. Dus waar, uh, waar uh, Sterren woont. Want sterren komt uit uh, Alkmaar. En uh, de polyframes die komen uit horen oh, En dat nummer dat is Lunacy.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 You say you wanna get over